Mark Visser met het NOS Journaal. Bij politieinvallen op acht plaatsen in het land zijn zeven mannen en een vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van grootschalige hennepteelt, witwassen en valsheid in geschriften. Invallen waren onder meer in Almere, Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, Vlaardingen en Zevenaar. De politie nam administratieve gegevensdragers, softdrugs en twee auto's in beslag. Het onderzoek loopt al sinds mei vorig jaar. Tegen de Westlandse bandenprikker is 16 maanden cel geëist... waarvan 10 maanden voorwaardelijk, meldt Omroep West. Ook vindt het OM dat de 20-jarige Quinten S. een gebiedsverbod moet krijgen voor het Westland... en zich moet laten behandelen om herhaling te voorkomen. De man hield de regio maandenlang in zijn greep en stak bijna 300 banden van auto's lek. De vader van de vondeling, die een jaar geleden werd aangetroffen in Den Haag... is achterhaald via DNA-onderzoek. DNA van de man zat in de databank van justitie. Dat betekent dat hij eerder met de politie in aanraking is geweest. De man heeft geen idee wie de moeder van de vondeling is. Hij had wisselende contacten en kon de politie geen namen geven. En daarom komt de zaak opnieuw in opsporingsprogramma's op tv. Het Britse pond is weer in waarde gedaald. staat nu op 1,27 dollar, laagste punt in 31 jaar. De daling begon na de toespraak zondag van de Britse premier May. Zij zei dat bij de brexit het verlaten van de Europese Unie... vooral zou worden gelet op immigratie en minder op toegang tot de Europese markt. Valutehandelaren zijn daarvan geschrokken. May zei ook dat Groot-Brittannië de aanvraag voor de brexit... uiterlijk in maart bij Brussel indient. De Nobelprijs voor natuurkunde gaat naar drie Britse wetenschappers. David Tullis, Duncan Haldane en Michael Kosterlitz hebben formules bedacht om te bepalen hoe materialen zich gedragen. Het weer op de meeste plaatsen zon, het blijft droog en het is 16 tot 18 graden. Morgen zonnig en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2 Den Bosch-Utrecht het Oude Rijn 4 kilometer. Er zijn opruimwerkzaamheden. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor de Wijkertunnel 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. En op de A27 Breda-Gorkum bij Industrieterrein Avelingen 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Die roept over de hoofd van al die toeristen naar zijn vader. Duurt het nog lang voor wij die klote apen zijn. <lacht> en die vet krijgt de pleurs erin meteen. Meteen. Die wordt meteen kwaad. Die laat enige dag hieruit niet verzieken. En die zegt heel assertief tegen zijn zoontje. Wat voor een apen? <lacht> en het gozeretje schreeuwt keihard terug. Klote apen! <lacht> en die vet voor link, jongen, die begint gewoon tussen die toeristen door te roeien richting zoontje. Hij zegt, als jij dat nog één keer zegt dan. En die moeder zegt iemand een toffee. <lacht>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 Dark, the clock strikes one Heaven is for everyone Can you feel the waters rushing in? How do I get back in time? Get back just to make you mine How do I pretend that I don't care? I paint a picture Colored in gray. Try to remember The memories fade Instead of The clock strikes one, heaven is for everyone Can you feel the walls are rushing in? Ja. Oh ja, het ging Hij over het andere. Ja. ja, ik niet ik, uh, ik denk ik donderdag deel 2 draai. Want, uh, want uh, er komt nog veel meer leuks. Dus, uh, donderdag doe ik wel uh, als ik het onthaal. Donderdag deel 2. En uh, dit is de nieuwe van uh, Miss Montreal. Oftewel Sanne Hans. En uh, dat liedje dat heet Tak. Ja, ja. Nee, mond hou jij aan de beurt. Zo. Zo, klaar. Uh, ja, nou, dan gaan we nu uh, maar weer eens even kijken, want uh, Sandra is, of uh, Ansela is weer in de receptenboeken gedoken. En die heeft met weer iets... Sandra zei al, oh, jij gaat het maken hè, vanavond? Ik, ik ga dit maken vanavond. Want okay. dit, dit is zeker iets wat uh, zowel ik als mijn huisgenoten... En, sorry, mijn huisgenoten en ik... Ja. Allemaal lekker zullen vinden. Oké, okay. nou, ik, ik weet nog niet wat ik... Oh, stil, stil. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... www.facebook.com Schuilenstreek, Zandvoort, Lunch. Ja, ik weet het niet. Ik weet nog niet wat het is. Dus ik ben vreselijk benieuwd, ah, Sandra. Je, je bent welkom, Ruud. Het is voor vier personen. Wij zijn met drieën, dus oh, dat, nou. uh... <laughs> <laughs> maar met z'n drieën. Oh, nou. Maar de Angela, die zit dan alleen. Dat willen ja. we ook niet. De nee, zoon is ook niet. Zo. Dus die, zit, nou, die zit niet alleen. Oh. Oh. Maar <laughs> uh, nou ja, misschien gaat ze het ook wel maken vanavond. Ik nee, weet het niet. Uh, laat het weten hoe het, uh, hoe ja. het is volgende week. Het ja. gaat... Uh, we, we hebben deze week voor een... Uh, ja, een lekker gerecht gekozen als we. Amstelij voor een lekker gerecht gekozen. Pasta uit de oven met prei en courgette. Oeh. En voor vier personen heb je nodig 400 gram pennen. Dat is dus die pasta met uh, Ja, Hoe leg je dat uit eigenlijk wat pennen is voor, ja, op de radio? Nou, gewoon. Maar die holle pasta. Kijk, kijk, kijk maar naar het plaatje op, de, op Facebook. Precies, dus. <laughs> want hij, hij staat er namelijk al op Facebook. Ja, hij staat er al op. Heel goed. 2 uh, eetlepels olijfolie, 2 preien uh, in ringetjes, één courgette in reepjes... 150 gram salami, ook in reepjes of in blokjes waar de u voorkeur naar uitgaat... 200 milliliter crème fraîche en 3 losgeklopte eieren. Uh, 100 gram belege kaas, geraspt en tot slot 2 eetlepels paneermeel. Uh, de bereiding gaat als volgt. U verwarmt de oven voor op 180 graden. Kook de pasta beetgaar, giet deze af en laat uitlekken. Verhit vervolgens de olijfolie en roerbak hierin de prei, de courgette met wat zout en peper voor 3 tot 4 minuten. Meng de salami en de pasta hierdoor en schep dit mengsel in een ovenschaal. Meng de crème fraîche met de eieren en de helft van de geraspte kaas en schenk dit over de pasta. Meng de rest van de kaas met het paneermeel en strooi dit over het gerecht. Zet de pasteschotel 20 minuten in de voorverwarmde oven. Bent u vegetarisch, dan kunt u de salami vervangen door bolletjes mozzarella. En houdt u liever van ui, dan kunt u die uh, vervangen in plaats van de prei. En uh, ik wens u eet smakelijk. Oh, ik vind, denk dat ik voor de prei ga. Ik denk dat ik het ook wel eens gegeten heb, dit recept. Ja, het is een topkokje hoor. Dus nou, ik ben benieuwd vanavond. Mocht u het allemaal niet zo snel hebben kunnen volgen... wat ik me kan voorstellen, dames en heren. Het recept is natuurlijk terug te vinden op onze Facebookpagina. Daar staat het al op En ik geef u het adres nog een keer. www.facebook.com en weet je wat nou zo leuk is? Ja. Dat al 145 mensen dit gerecht hebben bekeken op Facebook. Ja, dat gaat heel snel met die recepten. We hebben wel eens 1000 tot 1100 mensen bereikt ermee. Dat is heel erg leuk. Maar ik ga nog even het adres afmaken. www.facebook.com Schuine streep Zandvoort Luncht. Aan elkaar kleine letters. Dan komt u gegarandeerd op die pagina. En daar staat het hele recept lekker op. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Uh, nou heb ik een beetje indiscreet vrijgaan uh, aan jou, uh, Sam. Kom maar op. Heb je je spijkerbroek aan? Ja. Oké, dan is het goed. Want anders dan zegt deze Dave Dundas dat je hem aan moet trekken. Put your jeans on. When I in the morning. Jeans on, I pull my local jeans on. David, David Dundas. Nou, ik zou het begot niet weten. Echt niet. Maar het is zo'n liedje wat je dan wel kent allemaal. Het is wel een bekend nummer gewoon. Jeans on. Maar als je nou aan mij bijvoorbeeld in een popquiz gevraagd hebt van... nou, wie had dit gezongen? Nou, dan had ik dat echt niet geweten. Eerlijk niet. Nee. Ja, ik ben er eerlijk in. Uh, Keen, dames en heren, bekende band, heeft ook weer een nieuwe single. En die heet Tear This Town Up. Dat is een nieuwe single van uh, Keen. En dat heet uh, Tear Up This Town. Ik zei het verkeerd. Maar Tear Up This Town. Dat is de titel. De echte. Zo. Nou, zo, even op de tafel. Even naar de disco. Hoppa. Woehoe. Viola Wills. Gonna get along without you now. Dat is echt een oude dikzo dit hoor. Woehoe. Jaren 70. Get Along Without You Now. En dat was echt de onvervalste disco uit de jaren zeventig. Oh nee, disco moet ik zeggen natuurlijk. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Sandra Lissenberg.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 Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort verzoekt de Eerste en Tweede Kamer af te zien van de uitbreiding van windmolenparken voor de kust. Deze windmolenparken zijn zichtbaar vanaf het land en dat is horizonvervuilend en niet nodig, vindt het college. De alternatieve locatie, Amuide Ver, is ruim 60 kilometer van de kust en niet vanaf het land te zien. Uit rapporten van de stichting Vrije Horizon blijkt dat het alternatief Amuide Ver niet duurder is dan het besluit van de minister.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 Donderdag zijn er flinke perioden met zon, maar trekken er ook wolkenvelden over de regio. Later op de dag is er heel lokaal kans op een bui en de wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het noordoosten. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 12 en 14 graden. En tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Nat, nat, nat. <laughs> Omdat ze uit Schotland komen en daar is het altijd. Nat, nat, oh, nat. Oh, is dat het? Oh, dat <laughs> weet jij. Nee, ver, dat verzin ik ter plek. Oh, het maar dat ze verzin... komen wel uit Schotland. Ja, oh, ja dat, wist ik, <laughs> dat wist ik. En uh, ze hadden ook een hele grote hit met uh, Love is All Around bijvoorbeeld. En uh, nog zoveel. veel meer. Angel Eyes. Angel Eyes. En dit heette Sweet Mysteries. En dat was wet, wet, wet. Um, de volgende is een, een nieuwe plaat, dames en heren. En dat vind ik een geweldig nummer. En ook de combinatie is niet mis... Twee namen zijn heel bekend. Die andere, die derde, die ken ik niet. Ik weet ook niet eens meer hoe die heet. Maar dat zal ik u straks vertellen. Maar het gaat voornamelijk om Jeroen uh, van Koningsbrugge en Bart van de Weide. En uh, nou, dat weet u natuurlijk, Jeroen van Koningsbrugge, dat is uit Jurk. En Bart van de Weide, die komt natuurlijk uit Raccoon. En die hebben een uh, geweldig, geweldig, geweldig, geweldig nummer gemaakt. Echt helemaal mooi. En het heet Left Behind. Hier komen ze. Zie je doet. Hallo? Hallo? Ja, hoor. Computer weer. Ah, ik word zo moe van dat ding soms. Nou, even kijken. Niet terug. Ja, daar is hij dan. Your nou, nou nog even netjes van het begin zo. Sorry hoor, was de computer. Niet mijn schuld. Left behind. man returns to a woman.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 Ik vind het zo ontzettend goed. Echt een fantastische plaat. Die andere die heet trouwens Dennis Huigen, Dat is de derde. Die man ken ik niet. Nou, dat heb ik in ieder geval gehoord. Maar dat maakt ook niet uit. Jeroen van Koningsbrugge samen met Bart van der Weijden en Dennis Huigen dus. En die met z'n drieën hebben een plaat gemaakt. En die heet Left Behind. En die die zich waarschijnlijk ook achtergelaten voelt... Dat is uh, die bakker in Amsterdam. Hè? Dus, dus weer zoiets dat je denkt van... waar zijn we nou in dit land eigenlijk mee bezig? Er is een bakkerij in Amsterdam. Die heb je misschien wel eens ontmoet. Op de overtoom zat hij. Uh, die heet Bakker en Rond. En die, uh, dat was een van de bakkertjes die altijd in Amsterdam... s'nachts open was. Gewoon een lokaal bakkertje. En die zit er al meer dan 40 jaar. En ik weet nog dat ik daar vroeger altijd toen ik nog in de pianobouw werkte, en het was tijd... dan gingen we daar s'nachts langs, om drie uur. En dan had hij net verse ham En die waren zo verschrikkelijk lekker. Nog warm, hè? Nog warm waren ze dan. Misschien stond ik wel naast je. Wij gingen er ook altijd heen. Ja, zo... ja maar wat ik nou... En, en dat vind ik het mooie van Gerrit Ekdom van Radio 2... die heeft de bond tegen vertrutting opgezet. En daar uh, stond dit dus ook weer op. En ik vind het echt... Te belachelijk voor woorden. Maar dat, ik vind dat we dat is het best mogen zeggen. Dat een bakkerij. die al 40 jaar. meer dan 40 jaar op een locatie zit. door een paar zijkburen. gewoon nu moet sluiten. Ik vind dat zo niet kunnen. Echt. De, de, daar, kan, daar kan ik me echt over opwinden. Dat, dat een paar, echt een paar zijkers. gewoon het voor elkaar krijgen. om een goed bedrijf. die man die verdient er al jarenlang zijn boterham. en bakte ook, bakte ook hele. Fijne producten. Want het was gewoon een hele goede bakker. En die moet nu gewoon sluiten. Hebben wij hier lokaal niet zoiets soortgelijks? Met het circuit? Het zit er ook al jaren. Ja, en en, en dat, nieuwe mensen. Ja, en, en de zijkers uit, uit Amsterdam. Die, of, of omgeving die vinden dat ze in Zandvoort voor hun rust zitten. Die vinden dan dat het sluiten moet. Ja ik ik vind dat uh, ik ik ga Sorry, me eigenlijk hoor. achter Gerard Ekdom scharen ja ik ook ik ben ook ik, ik volg die pagina ook op Facebook je kunt hem op Facebook volgen en daar staan meer van dit soort voorbeelden de bond tegen vertrutting en ik maak niet uh, vaak reclame voor collega's uh, voor de concurrentie maar <laughs> nou ja, trouwens Ekdom is geen concurrentie van ons je zit eens. dus uh, ik zou zeggen zoek dat eens op op Facebook de bond tegen vertrutting en dan kunt u dan ook reageren op dit soort Exorbitante idioterieën. Zo'n zo, zo, zo, zo bakkertje. Echt een hart. Ik kan me niet voorstellen. wij hebben bij, bij ons. Bij, vlak waar, waar ik woon. Op, op drie minuten afstand. Zit ook zo'n bakkerij. Ik ga het er niet. En ik ruik hem ook. Inderdaad. Als hij als s'nachts aan het bakken is. Dat ga je er niet tegen protesteren. Nee, dat moet je juist omarmen. Ja, <laughs> want het is heerlijk. Want die man die bakt beter brood, beter brood dan je in de supermarkt kan kopen. Zo, nou, ik heb, ik heb mijn gal weer even gespuwd. Dan gaan we weer lekker plaatje draaien. Lucht uit. het op? Ja, lucht goed, op goed, hoor. Goed Dit is Robbie Wilms met zijn nieuwe. The Heavy Entertainment Show. Van Children of abandon. You searched for a savior. Well, here I am. And all the Ones are dying off so quickly while I'm still here. Enjoy me while you can. Welcome to the heavy entertainment show. The charisma's not negotiable. Welcome to the heavy entertainment show. I'm about to strip. program Heavy Entertainment Show, zo heet volgens mij het album ook. Oh, jij wou nog wat zeggen, San? Uh, wilde ik wat zeggen? Oh nee. nee dit, dit, dit oh. Het album komt eraan op 7 november, maar dat wilde ik niet zeggen. Maar oh, ik dacht, ik, ik vul, vul het nu maar even aan. Ja, dat is wel leuk. Oh, nee, maar denk jij zegt dat nou ja, Nee, dan dat we wel. zitten zo gezellig de klessen beste. Ja, we, we kunnen ja. nog wel even doorpraten. Ja, maar we beginnen een kaascroissant. Ja, over de kraag. <laughs> over de kras van bakken er rond in Amsterdam, de hovertoon. Nou, over Tom. nou uh, ik hoop dat ze nog een keer op hun schreden keren, want ik vind dat echt een belachelijk verwoorden. Maar goed, we gaan de nieuwe van Sting draaien, want ook van hem komt er deze maand een nieuw album uit. En dat heet, hoe heet dat nou ook weer? Jij wist dat nog? 57th and 9th, geloof ik. Ja, dat ging over de kruising in New York, waar ja, hij altijd overheen moest als hij naar de studio ging om ja, het album op te nemen. Ja, en dat was 75,9 toch of zo? Was het dat niet? Nou, dat ja. weet ik niet meer. Maar goed, in ieder geval, dat zoeken we dan nog wel even op. Dat uh, vertellen we u wel. Maar het, uh, het, de single ervan heet I Can't Stop Thinking About You. Dit is een oh. nieuwe van Sting. En hij is weer aan het rocken, hoor. Woehoe! Als in zijn beste jaar. Daar ben jij nou weer net te jong voor, natuurlijk. Toch? Nou, ik, ik ken wel heel veel oude muziek. Maar ja. dat, uh... Nou, De Sweet was zo'n beetje... Die begon in de jaren 70. Begin jaren 70. Begonnen ze met hele commerciële liedjes. Dus Papa Joe en Funny Funny. En dat soort dingen. En, uh, uh, en op een gegeven moment waren ze dat gewoon zat. En uh, toen gingen ze over naar wat men in die tijd nicht de rock noemde wat later glam rock is geworden, ja, denk ja, ik. Ja. Hè? In het begin werd het een beetje nichter ook. Later glam rock. En eh, toen maakte ze gewoon eh, fantastische platen... als Blockbuster. En ook dit loves like oxygen. The sweet. Dus, ja. En dan komt natuurlijk het onverbiddelijke moment... Dat je, hebt, dat je moet zeggen... thank you for letting me be myself again. Oftewel, dan zit het er alweer op voor vandaag. Vind je niet vreselijk dat het alweer voorbij ja, ik vind het altijd zo snel gaan, inderdaad. Ja, hard, he? maar Dat is een wel goed teken. Dan heb je het naar je zin gehad, zeggen ze toch? Ja, uh, yeah. time flies when you're having fun. Indeed. Top. Ja. Goed. Nou, in ieder geval uh, de suite als laatste. En uh, nou ja, uh, de, de, de, het antwoord op de goede op de popvraag is al gegeven. Want dat was natuurlijk Paul McCartney, maar uh, ik wist het al, maar ik mocht het niet zeggen. Wat een snelheid, hè? Ja, hoe, nee, hoe snel onze... dat was? Ik was nog niet eens klaar met lezen of die telefoon nee, ging al. Nee, dat was Willem, hè. Dat was onze Willem hè? Onze Willem bruist. Nou, uh, En die is sneller dan ja, het geluid. Ja, die is sneller dan het geluid. <lacht> Hij bruist overal dwars doorheen. Dat hebben geweldig. Maar uh, nou, het zit erop. En uh, we, we gaan uh, weer de thuisreis aanvaarden. Uh, Ikzelf ben er weer aanstaande donderdag. Samen met Dolly in dit programma. Dan gaan we ongetwijfeld nog meer over, horen over die meet and greet met Ted Neely. En, uh, daar hebben ze het al de hele week over. Dus dat zal donderdag ook toch wel zo zijn. Hey San, uh, jij weer bedankt voor je gezellige aanwezigheid. You're very welcome. En wij zien elkaar volgende week weer. Ja. Gezellig. Ja? Ja hoor. Ja toch? Ja gezellig. Oké. Okay. En nu uh, bedankt voor het luisteren, uh, luisteraars. En uh, um, nou ja, uh, donderdag. Dan gaan we weer vrolijk verder met dit programma. Dag. Tot uh, donderdag. Dag.